Welkom terug. Nog één uur, nooit meer slapen. Role Model is een dans- en muziekvoorstelling in choreografie van Nicole Beutler. Hoe ze dat heeft aangepakt horen wij straks in de rubriek Open Kaart. En welke filmscène zal je nooit vergeten? Deze keer vragen we dat aan David Verbeek regisseur van de film An Impossible Small Object. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de voorbije dag. Deze week opgetekend door de schrijfster Alma Matthijssen. Afgelopen najaar verscheen haar derde roman, Vergeet de meisjes... waarin twee vrouwen besluiten zich aan de wereld te onttrekken. En ooit was ze de helft van het duo Fanny en Alma in het parool. En onlangs mengden ze zich nog actief in de MeToo-discussie. Goedenacht, Alma. Hallo, dag Hanneke. <laughs> nacht. Da hoe was je dag? Ik had een hele fijne dag. Ja, een beetje rustig en uh, een klein beetje gewerkt. Maar ik was in Valkenburg en nu uh, terug weer in Amsterdam. In Valkenberg. Ja, ja ik, <laughs> ik had even een weekend door de week. Uh, en dat was heel erg fijn. Ik ben daar naar de groepen geweest. En gaat je column daar ook over? Nee, helemaal niet. Die gaat eigenlijk over... Uh, ja, Leonardo DiCaprio, die natuurlijk bij ons in het land was. En ik moest daar toch nog even iets over zeggen. Oh, spannend. Ga je gang. <laughs> ja, dank. Leonardo DiCaprio groeide op met een ingeleiste poster van de Tuin der Lusten. Een drieluik geschilderd door Hieronymus Bos in zijn slaapkamer. Daar keek hij naar vanuit zijn bed en fantaseerde over de paradijselijke dieren op het linkerpaneel, de overvloed in het midden en de gruwelen op het meest rechtse paneel. Soms kon hij er slecht van slapen. De angstaanjagende beelden achtervolgden hem in zijn nachtmerries. Ik, daarentegen, groeide op met posters van Leonardo aan mijn muur. Zijn lokken hingen speels over zijn gezicht. Hij leek me altijd begeerlijk aan te kijken. Op een foto hield hij een opblaasbare mond vast waarop de woorden kiss me waren gedrukt. Soms zette ik mijn lippen op de poster als ik heel zeker wist dat niemand me kon zien. Ik deed wat Leo me opdroeg. Natuurlijk, hij was mijn held. Hij leerde me wie Shakespeare was in Romeo and Juliet. Hij liet me zien wat extreme armoede deed met de onderklasse van Amerika in What's Eating Gilbert Grape. Hij leerde me hoe de menselijke psyche onder verslaving werkt in de basketball diaries. Dat wil je als puber niet leren van je docent maatschappijleer. Bijna twintig jaar later ga ik nog steeds naar elke nieuwe film met Leonardo DiCaprio. Ik kan het niet helpen. Ik raak nog steeds betoverd door hem. Afgelopen donderdag sprak hij op het Goed Geld Gala. Daar zei hij niet te willen leven in een wereld waarin koraalriffen afsterven... en dieren als haaien en olifanten verdwijnen. Ik zat in de zaal en knikte met hem mee. In zo'n wereld wil ik niet leven. Het is flauw en wellicht infantiel dat Leo me daar opnieuw aan moet herinneren. Dat ik blijkbaar nog steeds beter luister naar een jeugdliefde... dan naar een batterij aan wetenschappers. Maar het is niet anders. In een volgend leven hang ik een poster van de tuin der lusten boven mijn tienerbed. Wat mooi. Wat, wat, kan, een, wat kan een liefde toch diep zitten, hè? Ja, en dat gaat nou ja, ook helemaal nooit over. Nee, ik ben nu 33 en nog steeds. Het zit zo ontzettend diep. En ik zat daar in die zaal en ja, hij zat dan helemaal vooraan. En ja, ik kon eigenlijk alleen maar naar hem kijken, terwijl er... Prachtig, het was ontzettend mooi ook wel wat er gebeurde. Hoor. Tijdens dat goed geld halen had ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd. Um, er werd ontzettend veel, ja toch echt ontzettend veel goed gedaan. Er werd zoveel geld gegeven aan die goede doelen. Maar nog steeds bleef ik ja, bij, die, bij die Leonardo hangen. En, en, en, uh... en had, uh, uh, Alma, had hij het nog... Ja, nou, voor mij gaat dat toch gewoon nooit meer over. Het maakt niet uit. Hij is natuurlijk, ja, ziet er niet meer uit zoals hij er in Romeo en Juliet uitzag. Uh, wat voor mij toch wel toppunt was. Uh, maar ja, zo het is wat je zegt. Zo'n liefde zit dan zo diep. Ja. En ik denk ook echt dat hij mij van alles geleerd heeft... Uh, vanaf twaalf jaar oud. en uh, dat, ja, dat, Ik wilde niet naar iemand anders luisteren op dat moment. En ik denk dat ik het geluk heb gehad... dat hij toevallig hele goede films maakte. Ja, mijn, mijn, een van mijn favoriete films ever ooit... is die je al noemde What's Eating Gilbert Grape. Ja, daar Waar? had hij dus een Oscar voor moeten winnen. Heeft hij dit Echt? niet gehad daarvoor? Nee, hij is ervoor genomineerd, maar hij oh ja. heeft hem niet gewonnen. Hij speelde nee, toen hij het een beetje me... dat, dat retarded kind, hè? Ja. Ja, en dat doet hij zo rol. goed. En ja. hartstikke jong nog daar. Als ik ja. het goed heb, is hij daar 15 jaar oud. En hij doet het zo knap. Ongelooflijk. Echt, uh... Zeg, en en nog een... wat fijn dat toen jij je lippen op die poster zette... dat de MeToo-discussie <lacht> nog helemaal niet in jouw leven was, hè? Dat dat gewoon ja, mocht. Een, een poster, <lacht> dat, daar kan je alles mee doen wat je wil. Nou, maar. ik vond het een prachtig stukje. En ik uh, ga morgen weer naar je luisteren. Dankjewel, Sorry. allemaal. Goedemorgen. Dag. Dag. Everything is recorded is het project van producer en platenbaas Richard Russell. Op zijn titelloze debuut krijgt hij hulp van onder andere Peter Gabriel, Brian Eno en Damon Albarn, en ook van de Britse solzanger Semfa, die u hier hoort in Close but not quite. Unless you fall into arms without a word And only the size of your breath are heard, I'm not one to go to church But you made me believe in something more than hurt I feel like I don't have the word I feel like I don't have the words Because I can't speak Am I so naive? I feel like I don't have the words Because I can't speak Of these words I've tried to recite Guess your size and enough. Oh these words No they can't express me It's like my life and no. There's no words that now, now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen, willekeurige vragen, over werk en leven. En deze keer is de gast choreograaf en theatermaker Nicole Beutler. Uh, uh, je maakt dag, goedenavond, Nicole. Hallo. Je maakt uh, eigenzinnige voorstellingen die zich uh, altijd een beetje begeven op de grens van dans, theater, beeldende kunst. Ja. En nu heb je samen met toneelcijfer Manje van den Berg een voorstelling gemaakt die heet Role Model. Een dansconcert met zes jonge vrouwen waarin uh, vechtsporten, uh, hip hop, house, rap, zang, allemaal verwerkt zijn. Ja. En um, wat is het hoofdthema van de voorstelling? Eigenlijk is het hoofdthema um, solidariteit. Um, we zijn begonnen bij het idee van new feminism. Eigenlijk uh, wilden we tonen dat zes individuen... zes sterke vrouwen ook heel goed samen kunnen werken. En dat het dus niet altijd over concurrentie of competitie gaat... Dat is het cliché wat altijd aan vrouwen wordt gehangen, trouwens, hè? Ja, iets te makkelijk misschien, ja, aan en, vrouwen wordt gehangen. En we willen eigenlijk meer de verbindende kracht tonen van het vrouwelijke. Ja, En ja. Um, hoe, want ik heb de voorstellingen natuurlijk nog niet gezien. Maar hoe moet ik het me voorstellen? Kan je iets beschrijven ervan? Ja, nou ja, we hebben zes prachtige uh, jonge vrouwen. Zijn tussen de 20 en 30. Dus de oudste is volgens mij 29. En met allemaal verschillende achtergrond. Um, de een die doet meer house dance. De ander is echt een vulgar. Uit, uh, Debbie komt uit de House of Vineyard van Amber Vineyard. En, um, en dan zijn mensen die hebben wat commercial. Uh, veel, heel veel ervaring in wat commerciële dansen. So You think you can dance. Dus iedereen heeft een beetje een andere bagage Gebracht en zien. Ook kleur zien, hebben we ook een totaal ander uiterlijk. Dus we hebben een hele, blo een hele blonde, mooie vrouw en een hele donkere, mooie vrouw en alles daartussenin. En um, we hebben toch geprobeerd, ze hebben allemaal hun eigen specialisaties en we hebben toch geprobeerd om daar een sterk team van te maken. En dat ze ook in hun eigen unieke kracht te zien zijn op een manier, ze dansen, ze spreken. Ze uh, maken ook echt statements. We hebben ook echt een voorstelling met inhoud willen maken. Die dus ook echt daarover gaat. Wat is een role model? En een role model is soms dichterbij dan je denkt. Ja, wat, um, wat kan je zeggen over role models? Bijvoorbeeld, uh, ja, kan het ook een vriendin zijn? Of je moeder? Of iemand die op het moment uh, gewoon uh, stevig in haar schoenen staat? Of een, een, jou een goede, op een goede manier de weg wijst? Of dat je gewoon in jezelf moet kijken en uh, naar jezelf goed moet luisteren. Dat willen we eigenlijk uh, de jonge mensen die komen kijken meegeven. Terwijl we hopen ook dat de voorstelling door volwassenen, uh, voor volwassenen te genieten is. Is het en, eigenlijk voor jongeren dan? Ja, dus ik, we hebben geschreven 12 tot 99. Mm -hmm. dus, uh, ja, ja, ja. Maar, maar er komen ook veel schoolklassen kijken. En er is nu natuurlijk, nou misschien meer dan ooit is niet waar... maar er is gewoon ongelooflijke behoefte aan sterke vrouwen die... en er zijn veel sterke vrouwen momenteel... die, ons, uh, die onze rol, rolmodellen zijn, hè? Ja, nou ja, het is ook natuurlijk zo dat in, in deze tijden wij steeds meer, dat is ook de tijdsgeest, steeds meer bewuster worden van het feit dat vrouwelijke kracht. die schuilt overigens, overigens ook in mannen. Dus iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke kanten. Maar dat vrouwelijke kracht iets heel belangrijks is voor ons, of voor de manier hoe wij samenleven. Ja. Dat het gaat over verbindingen maken, over caring voor, uh, over uh, met elkaar denken en. Um, die kracht is toch iets te lang onderdrukt geweest... of meer op de achtergrond uh, actief, uh, op de achtergrond ingezet in de manier hoe wij samenleven. En dat dat nu naar boven komt drijven, dat is ook uh, echt de tijdsgeest. Ja. Jij bent zelf um, beeldkunstenaar ook, hè? Nou ja, ik en heb performer, en ja, danser, en choreograaf. En... Ja, ik heb beeldende kunst gestudeerd, drie jaar lang... Uh, of zat op de kunstacademie in Münster en München. En ook op de teken. Ik heb een jaar lang getekend. en um, ja, dat, Ik kijk toch echt met, de, met het oog van een beeldende maker. En dat is eigenlijk altijd in jouw voorstelling, hè? Dat de disciplines verweven zijn met elkaar. Precies. Ik zoek ja. echt naar nieuwe vormen... waar dans, tekst, muziek en de inhoud van de voorstelling... met elkaar een nieuw geheel vormen. Ja. En ik zorg ook altijd ervoor dat het voor het oog een plezier is. Ja, ja. daar ben je ook beeldend kunstenaar ja, voor natuurlijk. Precies. Hey, en je, je bent eigenlijk van geboorte Duits. Mm -hmm. Daar heb je ook je opleiding. En, en je bent opgegroeid in de, de cultuur van Duitsland. Ja. Hoe, hoe verhoudt die zich tot de Nederlandse cultuur? Ja, het grappige is... Ik, ik, ben echt uh, mijn, mijn vader is een, uh, is een uh, docent, een leraar, uh, uh, oude talen, Duits en geschiedenis, dus Latijn, Grieks, uh, Duits en geschiedenis. Mijn moeder is een boekhandelaar geweest, dus ik was altijd omgeven van uh, cultuur en, uh, en poëzie en literatuur en dit soort dingen. En maar ook, uh, ik heb, ik heb de, de, mijn jeugd of mijn, mijn jonge jaren in Duitsland... wel ervaren als, alsof er een grote, veel sterkere hiërarchie speelt in Duitsland. Toen ik naar Nederland kwam... Um, Voelde ik me eigenlijk een beetje bevrijd van uh, hiërarchische structuren. Dus uh, op de opleiding, op de theaterschool waar ik zat, op de School voor Nieuwe dansontwikkeling, Ja, we spraken elkaar met je aan, de docenten. Dus dat was al een heel, voor mij een heel erg onwennige situatie in het begin. Aangenaam? Heel erg aangenaam. Ja, dat je dat er een bepaalde vrijheid is om jezelf te kunnen zijn. Ja. En ook naast elkaar onhierarchisch... Te werk te kunnen gaan. Toch mm. heb ik het gevoel dat in Duitsland um, met meer respect om wordt gegaan met kunst en cultuur dan hier. Ik bedoel, we hebben hier een hele Zeker. afdraak gehad he, inmiddels. Absoluut. Ja. En heeft dat je niet heel erg uh, verdriet gedaan? Het heeft me enorm gekwetst. In dat jaar 2011... Ik, ik, ik was, dat was mijn meist, eigenlijk mijn meest politieke tijd begon toen. En toen was die uh, uitmaakt ook... waar we eigenlijk uh, wilden staken. Maar uiteindelijk heeft toch niemand dat gedaan. En ik had daar twee nee. voorstellingen. En ik heb het voor het eerst tot me genomen... om voor die voorstellingen ook tegen het publiek te spreken. En te zeggen, zonder jullie steun zou dit hier niet staan. En... Uh, en ik werd vooral erg treurig dat ik me de hele tijd moest verdedigen... dat ik kunstenaar ben. Omdat ik eigenlijk ook door de manier hoe ik ben opgegroeid... of door ja, dat meer cultuurbewustzijn in Duitsland... altijd ervan overtuigd was dat poëzie... en dat wat we niet kunnen meten in economische waarden, maar dat poëzie en dat wat tussen de dingen zit... dat dat waarde, de waarde van het leven in zich draagt. Dat is ook zo. En zonder dat zijn wij zo arm. Zonder cultuur, zonder uh, de, het creatieve denken... en de nog onbekende terreinen, nog onbekende experimenten... zonder het, het openen van, uh, van, van, van nieuwe wegen in kunst en uh, literatuur en muziek... Zij, is, is er een dergelijke armoede in de manier hoe wij samenleven dan wil ik eigenlijk het land direct verlaten. Ja, ja doe, maar niet. Was, doe maar niet. Toen was dat echt mijn gedachte. Dan gaat het licht uit en dan ja. ga ik weg. Ja. Ik wil me niet moeten verdedigen. Ik zie ons nog staan roepen tegen Halbe Zeilstra, Weet je nog wel? Mm -hmm. Ja, ik heb toen niet mee, mee geschreeuwd. Nee, maar, maar goed, je, je doet wat je kan... maar die is gelukkig ja. nu in zijn eigen zwaard gevallen. Ja. Ja. En we gaan de kunst gewoon weer opbouwen. Ja, Toch? het fijne is eigenlijk ook dat... Um, toen, in die tijd, want het viel mij daarna pas op, dat zowel het Stedelijk als ook het Rijksmuseum toen dicht waren. En um, daarom stond het ook niet zo sterk om de kunst, tenminste de grote gebouwen. En kort daarna, vast met jaar daarop, opende het I Film Instituut dus, ja. weer. En dan ja. het stedelijk, en dan het Rijksmuseum. Ja. En toen het Eifilminstituut opende, dat was echt een verademing. Ja. Dat er zo'n groot artistiek gebaar aan de Eioevers, aan de overkant opende... wat echt focuste op artistiek uh, hoogwaardige films... ja, dan, da, da, dat creëerde wel lucht. En dat we dachten, ja, het gaat weer de goede kant op. Ja. We geloven daar wel in. We moeten erin geloven. Gewoon. Ja. Luister eens, Nicole, we moeten... De, de, hier staat de bak met de kaarten. Maak hem maar open. Oké. Okay. Het is een kistje okay. met een slotje. Ja. En daar zitten 150 kaarten in. En de bedoeling is dat jij... Ik zie ze niet, ik mm -hmm. ken ze ook niet... dat jij gewoon een willekeurige kaart pakt... Oké. Okay. en dat we daar eens een beetje over gaan filosoferen. <lacht> Moet ik die beantwoorden of mag ik die weer wegstoppen? Ik weet niet welk het is... Als je, nee, je hoeft niks, hè? het is, okay, is jouw ja, avond. Doe je hem weg zonder dat ik het weet? Ja, eentje. Yeah. Oh, mag er maar eentje weg doen, hè? Ah ja? Yeah? Nee hoor, het? Nee, nee, nee. Ik, ik stel maar een regel die helemaal niet bestaat. Oké. Okay. Waarom wil je die niet beantwoorden? Ja, maar ja, ik kan hem wel beantwoorden natuurlijk. Maar het is wel Zal ik hem noemen? On the edge. Ik yeah. geloof dat er niks lelijk is aan jou. Wat vind je lelijk aan jezelf? Als je geen zin hebt om te beantwoorden, moet je het niet doen. Je bent hier midden in de ik... nacht naartoe gekomen. <laughs> het is jouw feestje. Ja, nou ja, ik, ik kan wel kort Is het kort te veel te of te weinig? Hm? Is het te veel wat je lelijk vindt of te weinig? Ach nee, ik denk dat iedereen zelf kritiek heeft... en bepaalde dingen niet leuk vindt of niet mooi vindt. En, uh, maar lelijk, als je het interpreteert als, uh, ja, als uh, lelijk in gedrag... dan is het... Uh, Misschien, ja, maar lelijk vind ik dat ook niet. Ik vind dat woord lelijk zo heftig. Um, ik denk niet dat ik ooit echt lelijk ben, maar ik ben wel iemand die hard werkt en, en soms doorgaat als anderen misschien willen stoppen. Maar ik vind dat, is dat niet per lelijk. van se karakter lelijk. heb je het nu over. Ja, maar ik vind dat niet lelijk. En lelijk van uiterlijk van, van uiterlijk? van zwakke plekken? Van... Van, natuurlijk heb ik zwakke plekken, maar ik vind het dan ook niet echt lelijk. Nee. Volgens mij is het woord lelijk. Uh, een lelijk woord. Niet, een, ja, het, uh, daar wat kan lekker, ik me niet zo identificeren met dat woord. Pak lekker een andere kaartje, dan ons het schelen. Oh ja. Wanneer laat je iemand vallen? Is de vraag. Nou. Wanneer gaat iemand te ver? Wanneer uh, prijst iemand zich uit de markt bij jou? Wanneer wil je niet meer door? Wanneer laat je iemand vallen? Uh, ik ben iemand die altijd met heel veel liefde werkt. Dus ik, ik, ben, ik stop heel veel liefde in mensen. Dus dat, Ik geloof dat ik daarmee heel veel uh, kan... Voor elkaar kan krijgen. En het klinkt heel manipulatief, maar het is wel echt bedoeld vanuit een menselijk, diep menselijke, diep-menselijke overtuiging: dat ik, dat ik, dat we zo dichter bij elkaar komen. En als ik merk dat dat echt helemaal niet werkt, dan uh, sluit ik me af. Als ik merk dat ik op een, uh, een diep-menselijke manier geen contact kan maken, mm -hmm. Ja, dan, dan, dan sluit ik me ook af. En dat, dat is jouw associatie bij wanneer laat je iemand vallen. Dan denk je, ik ga niet meer door met die iemand. Ja, ik sluit het contact ik, ik... af. Ja. Ja. Of is dat te radicaal gezegd? Ja, de grap is dat ik ook het contact eigenlijk, eigenlijk niet zo vaak brutaal afsluit. Het is toch echt zo dat het leven is een beetje zoals een biljarttafel is. En uh, je komt met elkaar in contact. En voor een tijd lang is dat belangrijk en goed. En dan gaan de wegen weer uit elkaar. En ik geloof ook heel erg in een organische ontwikkeling. En als het niet meer klopt dat we met elkaar werken of zijn... op uh, vriendschappelijke basis... dan... Uh, dan vindt het wel zijn eigen weg. Oké, okay, dus je hebt geen associatie bij... iemand is gewoon te ver gegaan, ik laat hem vallen. Niet een grote vraag. Volgende vraag dat laten we lekker een andere doen. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? <lacht> oh ja, dat zijn echt Dat zijn echt gewetensvragen, ja. hè? Ja. Welke beslissing oh ja, ik heb er, zou je er nog één, Dit dus is echt wel... Persoonlijk, maar ja, dat is een uh, beslissing. Ik heb, ik heb één dochter, die is 12,5 en, en die sinds zij drie is uh, zegt zij eigenlijk dat ze graag een, uh, een zusje of broers, broertje zou willen hebben. En dat hebben we niet voor elkaar gekregen, uh, omdat ik. Het klinkt zo cliché-achtig, ma ma cliché maar omdat ik veel heb gewerkt... en mijn vriend, mijn partner is Gary Shepard... en hij is ook een mu music producer. Hij maakt uh, muziek voor alle voorstellingen en ook DJ. Ze zijn allebei kunstenaars en um, bezig met onze eigen ontwikkeling... En dan ging de tijd over en dan denk je, ja, nog een kind daarbij Kunnen we dat wel aan met onze agenda's? Met onze agenda's als zelfstandige en uh, onregelmatig. En dan werd ik steeds ouder en dan op een gegeven moment was het niet meer mogelijk. En eerlijk gezegd, ja, heb ik daar wel een beetje spijt van. Dat mijn dochter ja. geen broertje of zusje heeft. Spijt voor je dochter of ja, voor jullie zelf? Voor mijn dochter. Voor mijn dochter. Ik geniet onwijs van mijn dochter. Ik vind haar te gek. En uh, ja, een prachtig mensje. En ik kan daar heel goed mee omgaan. Met z'n drieën. Dat is echt geen probleem. Maar voor haar. Ik zelf heb een uh, zus die voor mij heel belangrijk is. En we waren altijd een heel sterk, We zijn nog steeds een heel sterk team. Mijn zus en ik. Tegen het bolwerk van de ouders. Alleen en, uh, daarvoor, al had je het misschien inderdaad. Ik zou het haar willen gunnen. Ja. Dat zij daar Mooi. nog een partner heeft uh, voor haar leven. In haar team. In haar team, ja. Mooi. Ja. Nog eentje. Wat is de mooiste plek op aarde? Je mag ook een mooie plek noemen. Ja. Hè? De allermooiste is zo lastig. Ja. De mooiste... Ah, mijn allereerste idee was Thailand. Maar nu ik verder denk, denk ik eigenlijk de top van de berg. Uh, het is nu natuurlijk ook winter... en ik hou onwijs van skiën. En uh, ik ben natuurlijk ook... in München opgegroeid. We gingen vroeger twee keer per jaar skiën. Zo soms vier weken. Twee weken in de winter. Twee weken Pasen. En ik kan dat ook echt goed. En ik ben op de berg... extatisch gelukkig. Als ik mag skiën... dan uh, valt alles van mij af. En ben ik alleen maar gelukkig. Als, en vooral... Als het echte bergen zijn, zo in de Alpen. Als het mooie, heftige rotsen zijn. Waar de hemel blauw is en de zon schijnt en de sneeuw glinstert. Dan ben ik, voel ik me echt vrij en gelukkig. En dan vind ik dat eigenlijk echt de mooiste plek op aarde. Ja. En is het je gegeven om ook vanuit Nederland... nog steeds elk jaar minstens te gaan skiën? Ja, dat doe ik. En je dochter? Ja. Ja, omdat eigenlijk pas sinds ik mijn dochter heb, heb, ben ik daar weer mee begonnen. Omdat ik dacht, ik kan geen kind hebben dat niet kan skiën. Ik moet haar dat meegeven. en um, Dus vanaf haar vierde zijn we ieder jaar nou, maar één week. Maar tenminste, zij kan het. En um, één week per jaar gaan we skiën. Dus nu ook over een week weer, ja. En waar gaan jullie skiën? In Oostenrijk, in, uh, bij Innsbruck in de buurt. En dan verlang je weer naar dat extatische geluksgevoel daar. Ja, ja boven op zo'n berg. Ja. Hm. Ja. Nou, dankjewel, Nicole, voor je komst naar de studio. <laughs> Ik moet nog even zeggen dat je, uh, jullie voorstelling, die gemaakt is door jou en Manje van den Berg. Uh, role Model, aanstaande donderdag in première, gaat waar? In de Stadsschouwburg in Utrecht. In Utrecht. Ja. En dan een hele tournee, hè? Dat klopt, ja. Role Model. Ja. Dank je wel. Ook hartstikke bedankt. The Sea and Cake is een band uit Chicago. Ze maken elegante pop met een subtiel rafelig randje... en sterk verhalende zang. En dit is hun nieuwe single Any Day. Dit was de Amerikaanse band The Sea and Cake. En ze zongen Any Day. En wij gaan verder met Eén Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit is deel 4 in de reeks over de camping. Pst. Eén minuut. De camping. Ze hadden me gewaarschuwd. Je zou storm en regen aantrekken. En vreemde vogels...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 Alle adviezen in de wind. Want ik word blij als ik in je ben. Staker? de fan. U hoorde een één minuut gemaakt door Chitske Mussen. Het is waarschijnlijk de meest radicale compositie ooit geschreven. De zevendelige en 29-uur-durende operacyclus Licht... van een van de belangrijkste componisten van de vorige eeuw... Karl-Heinz Stockhausen. De opera werd tot nu toe als onuitvoerbaar beschouwd. Te lang, te duur, te complex. Maar de Nationale Opera gaat dat toch doen... samen met het Koninklijke Conservatorium... Het zal worden uitgevoerd als een drie dagen durende operamarathon... volgend jaar op het Holland Festival... in de gashouder op het Westengasfabriek in Amsterdam. En vandaag werd bekend dat documentairemaker Oeke Hogendijk de totstandkoming van Stockhausen's operamarathon gaat filmen. Dag Oeke. Ja, hallo. Hallo. De mensen kennen jou waarschijnlijk um, van je veelvuldig bekroonde... en getoonde documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum over de verbouwing van het museum... waarvoor je maar liefst 400 uur hebt gedraaid. Hoe ga je dat nu aanpakken? Nou, dat duurde tien jaar. En niet geheel volgens planning, hè. Want het duurde vijf jaar langer, die verbouwing van het Rijksmuseum. Maar in dit geval is het gelukkig een wat kortere spanningsboog. Dus het is in 2019 gaat de grote opera uitgevoerd worden. Dus dat scheelt. Ben je al begonnen met iets... Ja, zeker. Ja, we zijn al volop aan het draaien... want de repetities uh, op het Haagse conservatorium... waar de studenten uh, repeteren, uh, zijn al in volle gang. Dus we zijn al hard bezig, eigenlijk. En hoe ben je op dit idee gekomen, Oeke? Uh, nou, het is eigenlijk zo gegaan dat uh, eindredacteur van de NCR... Uur van de Wolf, Oscar van de Kroon, mij heeft gevraagd voor deze film... Ja. En in eerste instantie, je moest daar natuurlijk even over nadenken... maar ik werd uh, eigenlijk geïntrigeerd door de enorme ambitie... van ja, alle partijen die hier aan meedoen. Want uh, zoals, zoals Jel zo mooi zei net... het is een praktisch onuitvoerbaar project. En dan, ja, dan, dat lijkt een beetje op het Rijksmuseum... en dan word ik eigenlijk meteen heel enthousiast. Oh echt waar? Wat is dat ja. voor karaktertrek dan? Nou, ik, ik kijk graag... kijk, dat gaat over drama en ik kijk graag naar... Dingen die ingewikkeld zijn en moeilijk zijn en complex. En uh, dan weet je ook dat er van alles uh, ja, mis kan gaan en spannend kan worden. Dat is, dat, is, dat is drama, daar gaat het om in film. En in het leven. In het leven, in het leven ook. Maar goed, dat bespreken we een andere keer. Ja. Dit, dit is het grote slotakkoord van Pierre Audi eigenlijk bij de opera. Ja. Want uh, hij, uh, dit is, hij gaat nu weg. En hij zet hier nog even een hele dikke streep onder zijn uh, aanwezigheid. Dat kan je zeker zo zeggen. En ze zeggen dat die onuitvoerbaar is. Wat is jouw uh, indruk tot nu toe? Nou, kijk, we weten dat Karl-Heinz Stockhausen 26 jaar uh, aan deze opera heeft gewerkt. Dat zegt al iets. Het is zijn magnum opus. En hij wilde eigenlijk een, ja, een nieuw universum scheppen. Dus dat is ook nogal ambitieus. Dus het hele project uh, gaat eigenlijk ook over ambitie, volgens mij. En ja, als je uh, iets van Karl-Heinz Stockhausen weet... En dan weet je ook dat hij hele complexe dingen bedacht. En zoals bijvoorbeeld in deze opera... Ja. vier helikopters in de lucht, waarin dan strijkers zitten... en dan beneden wordt dat met een mengpaneel ten gehoor gebracht. Ja, dat zijn allemaal van die bijna onmogelijke dingen... Zijn er nou. nog meer van dat soort uh, uh, spektakelstukken? Ja, het, het, het, het, het is een en al uh, spektakel en vijftig en kinderwagens op toneel. En, nou ja, het zijn allemaal van die dingen dat je denkt, jongen, dat wordt vast heel spannend. En dit wordt allemaal een marathon in, het, uh, in de Westergasfabriek, hè? Ja. In, de, in de gashouder. Ja. Drie delen, Michael, Lucifer en Eva, en het openen van de ruimte, zie ik hier in de brochure die ik vanochtend kreeg. Ja. Hou, hou jij van de muziek? Nou, dat dus, is een gewetensvraag. Mm -hmm. um, het is een ingewikkelde muziek. Het is, allemaal, het is veel al atonaal. Um, ik, ik dat ben, betekent dat uh, nu... je het niet mee kan zingen. Dat betekent dat je die wekkels kan En dat je er soms. Ik zeg wel eens, ik ben al zenuwachtig genoeg van mezelf. Dus soms word je er een beetje zenuwachtig van, omdat het dus. Uh, ja, vrij atonaal is. Maar het is aan de andere kant ook enorm uh, intrigerend en, en. Ja, origineel. Het is zo authentiek. En ja, sommige stukken zijn echt prachtig. En andere. Ja, dan doe ik soms even mijn oren dicht. Maar dat mag ook, geloof ik. Wanneer um, moet die klaar zijn? De, ja, dat wordt uitgevoerd. Uh, over, heb je het over de film of over de opera? De, de film, de film. Oh, de film wel. Nou, kijk, we moeten natuurlijk de uitvoering in juni 2019 van het Holland Festival. Uh, die gaan wij natuurlijk helemaal vastleggen ook. En de weg naartoe En daarna in uh, en najaar 2020 komen we uit. Ik hoop dat je dan nog leeft. <laughs> ik ga ervan uit. En ik hoop dat ik ook <laughs> nog leef, want dan ga ik er lekker naar kijken. Ja, gezellig. Dank je wel, Oké, okay. <laughs> dag. Van Wijk is de naam waaronder de Amsterdamse singer-songwriter... Christine Oele opereert, vernoemd naar de meisjesnaam van haar grootmoeder. An Average Woman is de titel van haar eerste album... en daarvan is dit Listen To You Breathe. in your hand Don't scare me out. No, I like the heat from the flames that you throw Brushing my skin Willing me on And one day you'll be Singer Song van Wijk die eigenlijk Christine Oele heet, maar zich vernoemt... naar de meisjesnaam van haar oma. Uh, Listen to You Breathe heette dit... en dat komt van haar gelijknamige debuutalbum. Volgende week woensdag kunt u trouwens... de Nooit meer slapen muzieksessie horen... die we onlangs met haar opnamen. I'm not a smart man. Everybody cool, this is a robbery. When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. Now I'm just getting warmed up. Silly rabbit. Ik wil mensen killen Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen het aan bekende filmmakers... Vandaag de favoriete scène van regisseur David Verbeek. Hij haalde ooit de voorpagina van de krant toen zijn film Shanghai Trans... in meer dan 250 Chinese bioscopen geprogrammeerd werd. En daarna volgden meer films, overigens niet allemaal in een Aziatische setting... hoewel hij inmiddels in Shanghai woont. Zijn meest recente film is vorige, week op het, uh, vorige maand op het internationale filmfestival Rotterdam... in première gegaan en heet An Impossibly Small Object. Luister naar de favoriete scène van David Verbeek. Mijn favoriete scène is de eindscène van Agire der Zorn Gottes... van Werner Herzog uit, ik geloof, 1972. Als we dat meer erreichen? zullen we een groter schip en naar Noorden en Trinidad de Spaanse Kronen in De film gaat over een Spaans konvooi van edelmannen die samen met hun slaven um, in Peru, een, een groot gebergte, op zoek zijn naar, naar Eldorado, naar goud. En. Um, ja, ze dalen eigenlijk een vallei in om daar eigenlijk dat landschap te verkennen. Het is trouwens in, in, in de 15, 1570 of zoiets, speelt het zich allemaal af. En gedurende de film, ja, eigenlijk in een soort ja, grootheidswaanzin, denken zij dat zij, uh, dat, zij dat land aan kunnen en dat ze daar uh, kunnen overleven en dat ze daar ook uh, kunnen domineren. Maar wat er gebeurt in de film is dat ze eigenlijk maakt de natuur en de omgeving. En, uh, en ziektes En aanvallen van de inheemse bevolking maakt hen eigenlijk steeds doller en steeds gekker. En Aguirre, de tweede in command van dat konvooi, dat is de, de protagonist van de film. Aguirre drijft met de nog overgebleven bemanning op een vlot steeds verder de jungle in. En dat vlot daar staat een uh, heel, uh, beetje absurdistisch, daar staat een kanon op. En eigenlijk één voor één worden, worden, worden de mensen die er nog op zijn... dat zijn er nog maar een stuk of drie of vier... die worden geraakt door die, door die pijlen. Nou, op een gegeven moment wordt dus ook die, de, de monnik... die eigenlijk de, de, de verteller is van het verhaal... en die ook het dagboek heeft achtergelaten... waar de film op gebaseerd is... die wordt geraakt door zo'n pijl. Dus eigenlijk kan je daar ook zeggen dat het nog... Een soort van objectieve verhaal. Wat, waarop de film gebaseerd is, daar in feite ophoudt en nog een stukje doorgaat. En eigenlijk helemaal met de waanzin van Agir zelf, die, uh, die steeds waanzinniger en vreder wordt gedurende de film. Dat, dat eigenlijk dat het staartje van de film, wat dus de eindscène is, eigenlijk het meest subjectieve van de film is ook. Uh, maar goed, daarna uh, blijft eigenlijk Aguirre alleen achter op dat vlot. Nadat zelfs zijn dochter ook opeens een pijl in haar, uh, in haar uh, borst blijkt te hebben. Dat is heel uh, spannend gefilmd. omdat Je ziet eigenlijk dat, dat vlot dat, dat, dat vaart tegen een groene muur op. En zij staat vooraan en de camera is achter haar. En op een gegeven moment dan, dan draait de camera eigenlijk met zijn blik langzaam om haar heen. En blijkt zij ook getroffen te zijn door een pijl. En heel onsentimenteel zoals Werner Herzog is... besteedt hij daar eigenlijk heel weinig aandacht aan. Omdat Aguirre die gaat eigenlijk gewoon helemaal in zijn eigen trip. En uh, tijdens die scène heeft hij een monoloog. Uh, ja, heeft hij het over hoe hij, uh, hoe hij zijn eigen dochter zal trouwen... die eigenlijk net overleden is. En hoe hij uh, het koninkrijk in, uh, in Spanje zal gaan overnemen. Eigenlijk praat hij alsof, alsof zijn hele leger er nog, nog is... Terwijl het nogal duidelijk is dat uh, ook hij uh, zeer binnenkort aan, uh, aan zijn einde zal komen. Von daar aus werden wir weitersegeln. En Cortés Mexico wegnehmen. Wat für een großer Verrat wird dat sein? Dan werden wir ganz neu Spanien in der hand haben. En we werden Geschichte inszenieren. Wie andere Stücke auf dem Theater. Het is een hele klimactische scène. Het is tegelijkertijd een hele mysterieuze scène. Een scène die je kunt interpreteren op een aantal niveaus. En het is een hele symbolische scène. En de manier waarop hij opneemt is eigenlijk heel erg... dat je voelt eigenlijk een beetje dat de camera erbij is. Het is het soort van film waar het ook niet erg is... als er, als er waterspettertjes op de lens zijn. Dus je voelt eigenlijk ook nog een beetje in het maakproces. En dat is op de een of andere manier in deze historische film... juist wel, uh, ja, ik weet niet, juist wel prikkelend. Nou, de film gaat over uh, de Spaanse koloniale drift om de jungle uh, te kunnen beheersen... of om daar enigszins grip op te krijgen. Het, het klassieke Europese uh, beeld van hoe de aarde beheersbaar is... hoe dat uh, ja, totaal niet lukt in de, in de jungle. Dus in die zin is het ook een film zoals Apocalypse Now... of uh, dat is eigenlijk de thematiek van de film, eigenlijk de, de, de onbeheersbaarheid van de, van de, van de, van de natuur... En um, vanuit bomen springen eigenlijk apen op dat vlot. Dus eigenlijk het, het eindbeeld en de eindmetafoor van de film... is dat hij alleen maar met een aantal kleine aapjes... eigenlijk een hele, hele groep kleine aapjes... die over dat uh, kanon heen aan het ravotten zijn en zo... dat hij dat daarmee op dat vlot achterblijft en steeds verder de, de wilde rivieren, de wildernis uh, indrijft. Dus eigenlijk gewoon die hele expeditie was eigenlijk... met een soort uh, intelligentie van een soort apen eigenlijk. Want zo heel intelligent is het eigenlijk niet om te denken... dat je, dat je zomaar een land en een andere cultuur kunt, kunt overnemen... Zorn Gottes werde meine eigene Tochter heiraten und mit ihr die reinste Dynastie gründen die je die Erde gesehen hat zusammen werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen wir halten durch In de zorngottes. Wer is met hier? Wanneer zag je film voor het, uh, voor het eerst? Ik heb deze film eigenlijk zoals alle films die ik ontdekt heb over de Deutsche Neue Welle gezien. tijdens mijn filmacademie tijd en... Um... Ik geloof dat, we, dat ik heb deze film gewoon uit de mediateek gehaald. En ik heb hem gewoon op, op een VHS-band thuis gezien. Omdat uh, we hadden een, een hele goede leraar uh, filmgeschiedenis, Ernie En die, die, ja, die, die, die wist uh, mij in ieder geval wel te interesseren voor uh, films van Werner Reiner, Fasbinder en, uh, en Werner Herzog en zo. En ik denk dat het allemaal wel films waren uh, waar je heel erg duidelijk het gevoel hadden dat die films echt iets te zeggen hadden. Dus dat die films echt iets te zeggen hadden over. over over de samenleving. Dat die films echt iets te zeggen hadden over bijvoorbeeld het koloniale tijdperk, maar ook over het modernisme en het postmodernisme. Um, en bijvoorbeeld ook zoiets als Angst, die zelen af, dat ging echt heel erg over de samenleving van nu. Dus dat waren eigenlijk was die Deutsche Nooie Welle, dat was, die hadden allemaal toch wel heel erg duidelijk een soort van maatschappelijke relevantie. En dat, dat, dat lag er zo duidelijk op. en Ik weet nog wel, ik was daar ook naar op zoek. Ik was op zoek naar wat kan je met films doen wat, wat echt iets zegt over de tijdgeest. Zeitgeist, bijvoorbeeld ook Wim Wenders, die ik toen ook uh, begon te kijken... die, die zei ook in een in, in van zijn films, uh, ik geloof Tokyo Ga... wat weer ging over, uh, over Ozu... zei hij letterlijk uh, van de, dat, dat, dat, dat volgens hem... Uh, wat ook die Japanse grootmeester Ozu toen ook al deed... is dat film geeft de mens een kans om naar zichzelf te kijken... en op zichzelf te reflecteren. En dat gevoel had ik met die Duitse films uit de jaren 70 en 80... En, um, die, die, die hele Deutsche nooie Welle, die kreeg echt mijn, uh, die had mijn, mijn uh, ja, die begeisterde mij wel. <laughs> zeg maar, ja. Tegelijkertijd werd ik ook heel erg beïnvloed door Aziatische cinema in die tijd die ik meer op het festival in, in Rotterdam ontdekte. Dus het waren eigenlijk die twee stromingen die, die mij heel erg beïnvloed hebben toen, uh, toen ik net begon met het maken van films op de Filmacademie. En nu, hoe kijk je daarop terug, want dat is dus tien jaar geleden. Dus wat werkt daarvan nu nog door in hoe jij werkt? Ja, ik denk dat ik altijd wel uh, bezig ben... Ik ben gebleven met het zoeken naar, uh, naar onderwerpen die, die gaan over zeitgeist. Dus um, als je kijkt naar, uh, naar films die ik zelf heb gemaakt. Die, die, die gaan bijvoorbeeld heel erg over de internetgeneratie. Of, oh, en, en mensen die bezig zijn met, uh, met een scherm. Die de wereld ervaren en die anderen ervaren door middel van een scherm. Als je kijkt naar, naar mijn film Are You There. Die gaat over een, een gamer. Een professionele gamer in, uh, die, die in Taiwan terechtkomt. Maar een Nederlander. En, en full contact over een dronepiloot. Die, via, ja, die, die eigenlijk via een scherm mensen bombardeert aan de andere kant van de wereld. Dus zelfs dat moorden iets is, wat zo, uh, wat, wat, wat zo digitaal is geworden en wat je doet uh, uh, via een scherm, terwijl je zelf ergens anders veilig zit. Dus ik denk dat ik, dat ik mijn eigen, uh, ja, omdat ik in, in deze tijd leef, dus dat ik met mezelf ook heb proberen te verhouden op wat nu relevant is en wat nu definieert uh, wat er met mensen aan de hand is. En ik denk dat, dat mensen dat uh, in de ook hebben geprobeerd te doen na de, na de Tweede Wereldoorlog. De mysterieuze klanken van Popol Vuh... die de muziek leverde voor de Werner Herzog... klassieke agieren der Turn Gottes. En dat was de keuze van filmregisseur David Verbeek. U hoorde een bijdrage van Eliane Meijer. Wild Child is afkomstig uit Austin, Texas. En dat is zo'n band die vooral populair is onder muzikanten. Dit is een nummer van hun vierde album, Expectations, en dat heet Follow Me. Let's have another pour that moon makes me thirsty for wine And I said why do you look at that I think I love your body you was dit, van de Amerikaanse band Wild Child. Ik vertel u even iets over morgen. Dan gaat Elfie Tromp in gesprek met schrijver en arts Miquel Boulnes. In zijn nieuwe boek Reconquista, en dat is een historische roman... beschrijft hij de strijd tussen Mohammedanen en Christenen... in middeleeuws Spanje. Dat en nog veel meer morgen. En straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR...